Ook in Rotterdam waren er vannacht weer explosies bij huizen. In die regio zijn dit jaar al meer dan 50 ontploffingen bij woningen geweest. Vermoed wordt dat drugsbendes erachter zitten. Bangladesh en Myanmar maken zich op voor de orkaan Mokka... die morgen aan land wordt verwacht. Gevreesd wordt dat het de krachtigste orkaan is in die regio in 20 jaar. Ongeveer een half miljoen mensen worden geëvacueerd. Luchthavens in de omgeving zijn gesloten... en vissers is gevraagd voorlopig niet het water op te gaan.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 Almost run the days of early Spencer. The race is almost run. The days of early Spencer. Ja, dan is wat het, gaan we de, doen in het tweede uur? Nou, we gaan een hele bijzondere dingen doen. Want we hebben het vorige uur afgesloten met uh, dingetje met kaplaars, Kapla, Rubberend kapelaars. Een parodie op de rode schoentjes. En op beide heb ik uitvoerig gedanst uh, in ik mijn uh, wat jongere jaren. <laughs> Niet heel lang geleden. Maar, <laughs> uh, maar we gaan dus uh, praten met, uh, in het kader van Broem Zandvoort. We gaan praten met Frank Paardenkoper. Uh, die zit hier aan tafel. Ja, uh, dus alias uh, dingetje. alias dingetje. dingetje. Dat jij uh, hier onderdeel uitmaakt van Broem Zandvoort. Dat moet, geloof ik, wel uh, even in je zijn zijn in je carrière, of niet? Ja, één van de hoogtepunten. is. van zeker. de hoogtepunten. Ja, ja. ja, Zeer vereerd ook trouwens dat ik... Uh, ik heb nooit gezegd dat ik artiest ben, zozeer, als wel antiest. Antiest, hè? Ja, dat ja, ik, ja. Uh, ik heb niet uh, genoeg, uh, vind ik zelf altijd, uh, in huis om me uh, nou artiest te noemen. Want ik vind als je echt artiest bent, heb je denk ik wel iets meer te melden dan onze uh, met enig respect, onderbroeken Dus... Uh,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 Want ik vond het uh, ik stierf duizend doden elke keer. Als ik ja. terugkreeg, was het natuurlijk een heel karig programma. En als je oog ogen schouw neemt, de wijze waarop wij die plaatjes maakten, Ger maakte dan vaak uh, de tekst. Ger Loogman. Loogman. Ja. En daar bleef gaandeweg in de studio uh, vaak nagenoeg niets van over. Dus <lacht> het was gewoon alleen Provis, allemaal rottigheid die ik daar ter plekke inboorde. <lacht> ja. Die Paul Post, eigenaar van Studio Rose Garden, waar we dat allemaal opnamen, volgens monteerde en dan werd het uitgebracht. Ja.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 Ineens op een artiestenstoel. 46 en, ja, jaar geleden, vroeger. Ja, ja, een tijd geleden. En, uh, ineens word je dan gebombardeerd door uh, artiest. omdat je, je sterreizende is in de, ja. <laughs> de hit Met een uh, ja, eigenlijk, het zweefde ergens tussen. Uh, waarmee ik André van Duin niet in discrediet wil brengen, zeer zeker niet. want dat uh -huh. is ook een echt artiest. tussen André en Chef en Oekel, ja. zelf altijd ja. een ja. beetje. Uh, ja, ja, Ja.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 Dat dat lui zijn die wellicht in de toekomst behoorlijke maatschappelijke ja. functies of de vervullen. zijn, ja. Ja. ja. en zo was het ook toen ter tijd al met het studentenoptreden, geloof voor het 750 jaar bestaan van een van de studentenverenigingen in Utrecht aan het Sint-Janskerkhof. Maar die hadden dus uh, Willy Alberti. Uh, die, die moest tot vijf keer naartoe Glimlach van een Kind zingen. En elke ja. keer als die klaar was, werd hij weer het podium opgeduwd. Anita Meijer. Ja. En, uh, door een of andere striptease act. <laughs> en uh, wie was er nog meer? Nou ja. Ria Vollert misschien? Nee, niet Ria Vollert. Nee, nee, nee. dan, uh, nee, dan was dan hij voor ja, ja, hem. Ja, ja, ja. <laughs> ja, dat was ook. Die hadden natuurlijk zo'n verkeerd mogelijke act samengesteld. He, met een striptease danseres. En een uh, act met een hondje en twee beren. En uh, één beer die was al uh, door al het rumoer over zijn zijk gegaan. Dus die zat al in de Hannemach bus. <laughs> Toen we het pand ook binnenliep, was wel grappig, Dan zei Ger, kijk, nou er zit een beer in die bus. Er zit een beer in die bus, Waar welke bus? Ja, die had allemaal bus daar. Er zat een beer met een melkkorf op achter in die bus. En we kwamen daar dat uh, soort schoolgebouw binnen, echt een beetje Maria-school karakteristieke granieten trappen en zo. En zo'n een geurtje ook. En daar uh, hadden ze natuurlijk uh, één grote zooi van gemaakt. Er was wel een uh, coulisse gemaakt met achter de coulisse een bar. En uh, die andere beer zat aan de bar trouwens, met zo'n vergroomde circuskruk, met grote klauwen op die bar. Met een muilkorvel. Ja, met een gleufoet op en een shaggy. Ik denk, de vader misschien van een van de tuigen wat aan, van die studenten. En ik denk, nou, dat is het hele pand geïnundeerd.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 Maar gingen ze staan met de duimen naar beneden, dat was het zaal, het zijn voor de zaal om te gaan gooien met alles wat maar voor was. Nou, Tegenwoordig wordt er wel eens een biertje in een, in een voetbalstadion geworpen. Ja. Maar jij hebt zeg maar de begintijd daarvan meegemaakt, in die zalen. Ja, ja, ja dat was de, ja. dus Dus nou, die berenact liep helemaal uit de hand, want die, ja. een van die studenten die de acte aankondigde, die ging dan... ...zit op een krukje, maar op de rand dus het krukje kantelde... ...en op de andere kant zat het hondje, werd gelanceerd... ...kwam boven die beer terecht... ...die beer helemaal in de stress... ...dus in die zaal, majoelen, ringen... ...gasten met afgerukte jaketmouw ...aan de lampen te zwaaien... Eén grote chaos, ik dacht wat een tuig... ...maar ja, toen moest ik op... ...dus ik had nauwelijks twee woorden gezongen van... Ik, ...volgens mij was dat het Italiaanse lied... ...en uh, die gasten gingen al staan... ...met de duimen naar beneden, die prezes... ...dus ik zag al uh, bierglazen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 van twintig jaar met minirokjes en uh, kaplaarsen aan en ik oh ze vinden het waarschijnlijk echt leuk, als het <laughs> niet natuurlijk ja. dus, en, dat, en ze vonden het inderdaad leuk, dus dat optreden stond dan iets beter dan alle andere optredens. Ja, leuk. Dus hey, ja. Jij bent in 1977 begonnen, hè, zei ja. je?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 Studio mm -hmm. Zeezicht, ik weet niet meer precies. Maar eigenlijk hebben we daar, uh, puur voor de lol, uit balorigheid, hebben we een vier-sporen studiootje, dat nummer dat opgenomen nummer, uh, variant daarop opgenomen. Ja. En Gerrit liet dat gewoon pas zo even horen aan zijn baas en die zei, dit is lachen dit, wat een idioten ja, gaan we uitbrengen. Leuk. Ja, ja. En dat verkochten we ineens 60.000 singles. Ja, 60.000, ja. is wow. nou, ja. nou, oh, een enorm oh, dat aantal. Al, uh, ja. Ja.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 Nou, ik werkte toen tijd bij de commerciële inklaring. Mm -hmm. En later ben ik bij speciaal vervoer, uh, ja, ja. Ja, ja. een soort verkoop, operationeel, alles wat. Ja. Dus nooit overwogen om dat op te zeggen en dan het nee, artiestenleven nee, in te gaan. Nee, nee, nee. nee. nee, nee. dan had ik dik, je... dik in de goot gelegen, denk ik. Ja. Want, wat, en dat werkt tenminste voor mij dan zo: op het moment dat je moet presteren, om dat, en dat doe je dan, omdat je dan beroepsmatig en de weer met je een platencontract hebt getekend, dan komt daar zoveel druk op.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 ik hoorde dat nummer. Uh, en, uh, oh, de schoentjes? Ball schoentjes. En op dat moment werd ik eigenlijk gebeld door Ger. Ja. Hij zegt we gaan naar de studio. Ik zeg toch niet om dat nummer van die uh, schoentjes. Uh -huh. hè? Ja. Ja. Dus, nou, zo hebben we dat diezelfde avond uh, nog opgenomen. Het ja. was Booming Support, geloof ik. hè? De, mm -hmm. Sorry. Booming Support was toch de Oh ja, ja, inderdaad. Als het goed is, hebben we Ger even een telefoon. Klopt dat, Ger? Oh, hij moest nog even een ja. klant helpen, want hij is bezig met strijden. <laughs> dus dan wachten we heel even, wachten we heel even. Ja. Uh, waar mensen ook jou van kennen is het drinklied met het Sanford's Monacoor. Ja. Uh, nou ja. heb ja, je daar ook wel. deel van ja. uit mogen maken. Dat was mijn uh, artiestenhoogtepunt, zeg maar. Toen bij het Sanford's Monacoor. Uh, hoe kijk je daarop terug? Nou, dat was eigenlijk het allerleukste optreden ooit. <laughs> ja, in ja. Roeselaar in, in Arendonk. België. Arendonk. Sorry. Arendonk, sorry. Ja. Ja. Op volle toeren of zo, Op volle toeren, dag, ja. He. Ja, want het uh... ja, mannenkoren was fantastisch. Ja, met en de groen... hadden de avond tevoren nog uh, niet onverdienstelijk gezongen in de hervormde kerk. Ja, dat hem, zou best he. kunnen, ja. In de ja. ja. Om vervolgens uh, des andere daags weer om half elf uit de bus te verdwijnen. Om ja. Hallo, te hallo. Te ja, klopt. Hallo, maar was hallo. Het, toen, ja. We zijn toen vrij vroeg aangekomen. In... Hallo, hallo. Ja. En de opname was pas uh, smiddags. He. En uh, ja, in de tussentijd weet je ja. hoe het gaat. Ja. Dan zit je niet aan de spa. Heel ja, maar Ger is aan de lijn. Ger, Hallo, hallo. Ben je er, Ger? Ger, ben je er? Iedereen is zoek zoek Ger, volgens mij is het moeilijk. Hoi, Ger. Nou, Ger, trek je nog op eigenlijk? Nee? Helemaal niet meer. Wil je nog een nieuw nummer een keer maken? Nou, Ger heeft af en toe wel wat ideeën met Ria Valk, maar hij heeft er een mail gestuurd en hebben nog geen reactie op. Oké, dus jullie zijn nog wel bezig om iets misschien te doen? Ja, dat altijd wel. Een ja, ja, beetje een ja, ja. Uh, soort van latent. Dan ja, ja. Uh, boert er weer wat op en dan. Uh, ja, je hoort natuurlijk een nummer een ja. keer en dan denk ja. je van nou misschien is dat wel leuk. Maar het optreden met het mannenkoor was natuurlijk hilarisch. Ja, dat was enorm uh, hilarisch. Dat kun je ja. wel zeggen. Uh, ik ik uh, uh, kan me goed herinneren dat ik Jeroen Reumerman, die, uh, die helaas uh, overleden ja. is, en jij hebt hem overeind moeten houden. Ik heb hem overeind moeten houden en ja. zijn jasje moeten trekken. Ja. Want anders <laughs> was hij gewoon boem zo naar voren. Uh, ja. Want we, we kregen later ook nog wel uh, uh, van mensen die het gezien hadden. Ja. De vraag van nou, hadden jullie er zoveel gedronken of iets? Ja. <laughs> ja, Pierre Cartner die ik kwam zei, nou, het mag geen naam hebben. Pierre Cartner, die kwam ook nog naar me toe. Pierre Cartner en, kwam weer toe? die zei, ja, dat is een leuk ding met akkoord. Dat is net ook echt of ze wat een bakje op hebben. Ja, man, als als het verreken, goed het hebben het is, hebben we om... Ger nu wel de telefoon. Ger, ben je er? Nou, dit lukt niet Wat we Heb je weer gedaan, jongen? Hoi. Hoi Ger, hallo. Heb je het weer gedaan? Goedemorgen. Hadden we... Oh. Ben je er ger. Ben ongelukkig. Dat doe ik niet goed? Nee. nee is het wel. Ben je er okay. gelijk niet? Ik ook al, uh, maar, uh, nou, oké. Gewoon nee. uh, een lastige ik, verbinding, geloof ja, ja. In ieder geval, uh, uh, Ger, ben je er? Nee, nou, ik hoor Ger niet. We horen geen Voorzichtig maar. Ja, nou, ja, Blauwe kameel, hè? Blauwe kameel? Ik weet het altijd Ik dus ik zie dat nog niet. Ik dacht dat dit maal oh, ja. ging, oh, maar het is een. Uh, ja? claro. Minder <Garooning> näin, maar is een, uh, op, uh, Kom maar was wel een beetje Ja, hoe het allemaal ging geloof ik. Ja. Ja. Lekker <tie> uit de uh, losse ja, <laughs> Want je hebt ook nog uh, <tie> zeg maar, uh, verzamel-LP's gemaakt, hè? 13 daverende dingetjes. Verkochten ja. ja. uh, <tie tie> verkochten die ook een beetje of niet? Nou, niet zo heel erg. Nee? Maar, uh, nee, nee, nee. Voor de, de hardcore-fans ja. wel. Maar, ja. uh, nee, dit, die Want dat uh, ja, Het is natuurlijk hard. zo dat uh, de jongeren, die kennen jou helemaal niet. Of nee. Want uh, zie je wel eens hoeveel nou. keer er bijvoorbeeld, nou ja, ja jij ja. bent jong, natuurlijk, ja. uh, dat klopt. Jij kent hem dan wel. Ja. Maar uh, uh, zijn, uh, zie je wel eens wat, hoeveel er gekeken wordt naar YouTube filmpjes of, of, uh, of? Nee, niet, niet echt. Nee, nee, niet echt. Nee, dat, Nee, Maar dat interesseert jou ook niet zoveel meer. Nee, wat, nee. Uh, nee. Nee, nee. Nee, het was een hele leuke periode. Ja, een de eigenlijk een afgesloten periode. Ja. ja, zeg een beetje latent blijft het uh, ja. achtergrond tot misschien wel weer een keer een leuk idee. Uh. Ja, maar je kunt er natuurlijk uh, uh, heel prettig op terugkijken. Ja, mij. Toch? absoluut. Ja. ja het mij. was heel leuk om te doen nou ja, wat ik er wel aan over heb gehouden wat ik echt met heel veel plezier doe, is het Radio 10. Ja, de de op, ja de, de, op dit moment zit je daarbij, ja. Ja, Radio 10, zomertijd. Bij 17 jaar begonnen bij Veronica. 17 jaar ja. doe je dat alweer? Ja. Met, uh, met Veronica erbij en nu dan 5, 6 jaar bij uh, Radio 10. Ja. Is dat bij elkaar al iets van dat 17 het is Toch wel jaar. heel lang, ja. ja. ja het is alleen op vrijdag hè? zit je daarbij. Ja, ja. vrijdag live en dan voor de uitzending vrijdag begin nemen we een aantal dingen op, typisch voor de maandag tot en met de donderdag. Mm -hmm. En dat is toen tijd tot stand gekomen door uh, Rob Zomeren. Ja. Die, uh, die zat volgens mij toen bij de Tros. En die heeft er wel heel vaak voor gezorgd dat het ook echt hitjes werden. Ja, dat is ja. leuk want, hoor. Want in het begin hadden heel veel DJ's iets van, uh, we moeten met die bagger, daar gaan we niet draaien. Ja. En Rob Verzomeren, als, als Amsterdammer, die ja. zag helemaal die humor. Dus die uh, draaide dat steeds. Ja, op een gegeven moment kwam het daardoor wel vlot. En gingen uiteindelijk, als het de charts binnenkwam, de andere ja. DJ's het ook draaien. En toen ging het helemaal hard. Oh ja, ja, ja. ja, ja. Dus we moeten, we dat. moeten je, uh, niet onderschatten. Jongens, ik hoor. Uh, ik hoor als jullie mij, mij horen, uh, dan ja, klopt het. Maar ik hoor jullie ja, niet in ieder geval. Ja, nou, op YouTube ik hoor verder niks. Ik ga nog even afrekenen, Tom. Ja, ja. Goeiedag. Ja, 69,20 ja. euro. Cent. Ja. ja want we zien jou ook uh, regelmatig rijden in uh, prachtige Amerikaanse wagens. Ja. Dat is ook een hobby van je hè? Ja, dat is mijn past. Als ja, ik mijn rijbewijs heb, uh, rijd ik natuurlijk die Want je bent echt een pet petrol head. Ja, zeker. Ja, elektrische auto's zijn niet aan mijn besteed. Nee he, dat, dat vind dat je maar is meer niks, vervuilen he? dan... Uh, Anders, nee, over, over vijf of tien jaar moet je, moeten we allemaal in elektrische auto's rijden. Nou, dat gaat niet gebeuren namelijk. Nee. Dat, willen ze, dat willen ze wel, want nu uh, kon je alweer lezen van de week dat het hele leaseprogramma van 2025 al is geschrapt. Ja. Omdat het simpelweg niet kan. Uh -huh. Ik denk dat waterstof. Uh, uh -huh. Heel goed, dan de is. Ja. Oké, okay, bye bye. Ja, maar dat zal wel even duren voordat. Het... Ja, maar in geval ook dat, uh, ik blijf zolang uh, ja. ik op benzine rijden begrijp het. Wat, wat, wat, is, wat is jouw, uh, uh, zeg maar, uh, mooiste auto die je hebt? Ja, nu uh, ik, ik heb ik er één misschien, nog een tweede. Uh, een Buick oh, je, Electra, uh, je meer had Nee, dat nee, nee, heb ik wel gehad, maar ik heb... Oh, je hebt, uh, een beetje afgestoten? Ja, ja. En, uh, je hebt nu een Buick. Een Buick Electra uit 68.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 Ja, ik ben er. Ja, Leuk dat je er even erbij komt Gerloogman. Ge Loogman, hij uh, uh, heeft lang samengewerkt en werkt eigenlijk nog samen met zijn goede vriend uh, Frank Paardenkoper. En met jou zelf, met jou ook hè, Ja, zeker, absoluut. Ja, bij Strijder, hartstikke leuk. Maar we hadden het er net over, ja, hey, ja, er net ja. over. Uh, jij was graag doorgegaan met de optredens van, uh, ja. van Frank, klopt dat? Ja, als dat had gekund, dan uh, was hij hallo. ...was dat een, een, een goede optie geweest. Ja. Oh, dus, dus, ja. Vond je wel jammer dat hij, uh, dat hij niet doorging? Ja, ja, zeker. Hebben jullie even, uh, even één momentje? Gaan ja hoor, uh, ja, prima. Wij, maar Frank, ja, is jij moet ja, even Het ja. ja. ja. is natuurlijk hartstikke okay. druk. Bloed, ben je en er nog, hè? Ja, ik ben er nog. Ja, oké. Okay. Wat Doe. kost de benzine tegenwoordig? Ja, ja. nee. Klassiek. Ja, mensen. ik. Nou, we schakelen nu live naar de naar strijder. Ben je er nog, Ger?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 Maar toen zat ik daar de tweede keer hè, en toen dacht ik van ja, misschien dan kan ik me nuttig maken. Ja, maar je moet iets doen. Dus ik zeg tegen Rob, kan ik er misschien niet een keer die files voorlezen? Vind je het leuk? Dan zeg nou dat weet ik niet. Maar, uh... Dus ik las die files voor en uh, ja, dat zijn tenslotte toch wel, ook al hebben mensen allerlei andere middelen tegenwoordig om files in de gaten te houden. De officiële filemeldingen van de Ja. Dus ik las dat op en dacht nou dat is ook een beetje saai. Dus ik goot er, ja. er heel voorzichtig een klein accentje in. <laughs> en uh, ik dacht, nou komt er iemand van boven van, uh, wat zijn jullie nou? En doen? ik kan helemaal niet. Maar ik hoorde helemaal niets. Dus eigenlijk ging het van kwaad tot erger en accentje werd een typetje.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 Nou. Dus die heb ik allemaal uh, gebruikt. Ja, dat zijn midden. allemaal typetjes geworden: Italiaanisch. Dat is natuurlijk Jap ja. helemaal top voor de, voor de files. Hè? Ja. Altijd druk op de Nederlandse snelweg. Ja, eh, Frits uh, Tau en uh, Jaap Kat dat zijn de meest uh, populair. Heb ik ja, ja, er, ja, ja. Frits Tau. ja. Ja. <laughs> dus, ja, de Duitse taal is natuurlijk uh, het meest uh, humoristisch. Ja. Ja, absoluut. Om een beetje te schreeuwen. Absoluut. Nee, dus dat kan ik uh... voorstellen. Een <laughs> beetje stemverheffing. Ja, dus daar is... ga je voorlopig nog wel mee door bij uh, zomertijd? Ja, sterker nog, we hebben dit jaar weer met zomertijd de Gouden Radioring gewonnen. En we zijn het op uh, een beste, uh, best beluisterde programma. We hebben gewoon uh, Goed hoor. op een vrijdag gewoon 2,5 miljoen luisteraars. Meer ja? ja. Zo. langs ja, uh, uitgerekend. Dat is ja? best heel veel. Ja, zeker. Ook, uh, ...in schouw genomen dat we niet eens heel Nederland bestrijden. Ja, nou frequentie. jullie komen een beetje in de buurt van Zetheven dan, hè? Denk je niet, Roy? <laughs> ja, dat is wel heel hoog. Zetheven ja, is natuurlijk miljoenen luisteraars ja, over de wereld. Ja, ja, ja, ja. Is geschat wordt 3,3,5 miljoen. miljoen. Ja. Klopt. Ja. Ja. Nee. Maar nee, dat, dat, dat is keurig. En jij uh, hebt daar je bijdrage aan. En, uh, ja. en dan ga je voorlopig wel mee door waarschijnlijk. Ja, wel. dat is hartstikke leuk. Eén ja, dus keer per week ga ik nog naar een soort van naar mijn werk... ...en ja. heb ik er weer allemaal collega's. En draaien ze wel eens een nummer van dingetje ook, of niet? Ja.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 Oké, okay, nee, maar dus goed. Daar kreeg iets... je dan uh, ook uh, geen rechten voor? Nee, maar als er iets zoals uitgezonden of uh, op Spotify wordt gedraaid, dan krijg je toch uh, bepaalde Nee, nou, nee? Ik, denk, ik weet niet hoe dat zit. Nou, oh, nou, ik ja. zou maar eens zachter achteraan gaan. Misschien dat je nog een enorm <laughs> bedrag te goed hebt. Nee, nou, ja, je weet het niet. Nee, maar, denk ja, maar, je niet? Nee. Dan moet je het dus wel vastgelegd hebben. Ja, dat ja, is ja. ook. Ja, ja, ja, ja, ja. Kijk, die, die werkjes zijn wel van ons vastgelegd, maar ik heb geen idee wie dat allemaal. Ja, begrijp nee, ik. Ja. Nou ja goed, we hebben nu een goed leven. En, uh, absoluut. Ja. Prachtig Frank, uh, we gaan er een eind aan breien, want uh, we krijgen nog een paar gasten. Mag ik jou heel hartelijk bedanken. Uh, ja, leuk om te doen. Uh, ja, voor het leuk om uh, ja. te praten zo erover. Ja, ik ja, vind het ook wel absoluut. gezellig. En uh, ja. nou ja, ik hoop dat, uh, dat mensen nog genieten van beroemd Zandvoort.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 Dat was een Madonna met Dress You Up. Dress you up, en, uh, you up yeah. Dat komt heel goed uit, want er ligt hier op tafel een, een heel erg mooi shirt. Een ja, heel erg bijzonder shirt. Ja. En we hebben natuurlijk ook een, een bijzondere gast, Dave Vlug. Uh, van uh, van Vlug uh, uh, Fashion, ja, hè? Vlug ja. menswear ja. We hebben we het maar. Ja. <laughs> ja, he? ja, natuurlijk. Ja, ja. Goedemorgen, <laughs> ja. goedemorgen. Leuk dat ik uitgenodig ben. Misschien dat je even in de microfoon, perfect, helemaal top.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 Um, ja, want ik zie hier op, een knoopje op, op, zeg maar een, een hoe noem je het? dat zoiets, je ja, dat een, een ja, ja, ja, ja, ja, een Van een auto? Ja, klopt. Een signatuur wat we bij al onze uh, uh, uh, eigen overremden doen. Uh, ja. uh, het ja. is een toerenteller uh, knoopje. Toerenteller, ja. En ja, we ja. vonden het ook wel leuk om dat knoopje weer terug te brengen in het ja, Grappig ja. Om toch ook een kleine knipoog te geven naar onze ja, uh, racecollectie die ja, we gedaan ja. hebben. Ja. Ja. Nou, hartstikke leuk. Laten we even terug gaan naar het Vlug weer. Uh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 Uh, dus we hebben bijvoorbeeld een shirt met oude beelden van, uh, ja, van, van Zandvoort. Ja. Daarin het circuit verwerkt dat en werkt. ook nog eens de historische Formule 1 auto's. En uh, ja, dat shirt dat staat op de voorverkoop al echt nu op nummer, ja. uh, nummer 1. Want mensen vinden dat echt geweldig. Ja, goed, dat uh, geloof ik uh, ja. Want is dat al te zien op jullie website? Uh, uh, ja, ja, zeker op de website. Uh, Hoe, daar... Welke website is dat? Uh, uh, ja, uh, ja, uh, maar leuk dat ik hem mag noemen. Dat is vl vlugmenswear.nl. Uh, en dan uh, staat er uh, vlug, vlugmenswear.nl. Oh, vlugmenswear.nl, okay.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 Burgemeester, als trotse dorpsgenoot overhandig ik u hier het eerste gesigneerde shirt door Paulus Loot. Ja, Hartstikke leuk, mooi. Dave. Mooi, leuk. Mooi, gedicht, ja, mooi gedicht. Zeker. Ja, hey, top, uh, we gaan er een eind aan breien, want we komen krijgen nog één gast. Dat is uh, Robert van Overdijk, die gaat, komt telefonisch vertellen over, over het circuit. En, nou, over de historische Grand Prix en, uh, en noem maar op. Uh, wie wil meer weten over Vluchtmenswerk, dus op www.vluchtmenswerk, en dan zou ik zeker uh, slash over streepje ons... Even doornemen, dat gaat over wat jullie al beleefd hebben afgelopen 30 jaar. Ik vond het heel interessant om te lezen, heel leuk. Uh, mag ik jou hartelijk danken. Ik zou zeggen, uh, geniet van het mooie weer. Ja, je staat natuurlijk weer in de winkel straks. Ik ga uh. meteen terug, want het was heel druk. Ja, oh, okay. <laughs> maar hartstikke bedankt dat ik, hey, dat graag ik hier gedaan. uitgenodigd ben. En, uh, we ja, dat leuk luisteraars, ren naar de winkel als je ja, nog een ja, shirt wilt ja, hebben, want we ja. zijn er niet veel meer. Top, tot, vlug. <laughs> tot vlug. We gaan uh, Daddy Cool draaien van Boney M. Klopt dat? Uh, She's crazy like a fool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 met, samen met Pluspunt toen die coronataxi die we in hebben gezet met onze uh, medical car, uh, bewonersdag Formule 1, uh, trackwalk die we uh, recentelijk gedaan hebben en ook deze uh, stichting voor het kind uh, die zich eigenlijk inzet uh, voor het welzijn van kinderen ongeacht hun achtergrond.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 Ja. En, uh, hartstikke leuk dat jullie dat doen. Het is een belangrijk jaar voor het circuit, Robert. Want uh, het circuit bestaat 75 jaar. Ja. He, 48 ja. was de eerste race op 5 augustus. He, dat was echt de eerste 7 race toen. 7 race, augustus. 7 augustus. bedoel augustus. 1948. 5 augustus ja. waren de eerste trainingen dan. Oké, daar ja, nou, okay, <laughs> red je je goed uit. Nee, Oké, okay, ja. ja. <laughs> uh, dat jaar, dat uh, brengen jullie toch ook, ook in de herinnering. Kun je iets zeggen wat er, uh, wat er allemaal op programma staat?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 Mag ik je hartelijk danken uh, voor zover. En uh, ik wens je heel veel succes met de komende voorbereidingen. voor de voorbereiding kom. Ik zag gisteren al dat er al tribunes staan op het circuit. Een beetje vroeg, lijkt mij. Nou, nee, die tribunes, kijk, uh, opbouwen, we bouwen 96.148 stoeltjes bij, oh, ja, hè, moeilijk, voor uh, ja. de Grand Prix. Ja. Uh, en je kunt proberen om in die allemaal in drie weken neer te zetten, maar kan jullie dat vertellen dat dat niet gaat lukken. Nee, dat is lastig. Uh, nou, we willen wel komen uh, helpen, hoor, maar uh, nee, ja, dat, nou, ja, dus, dat, dat, dat gaat niet lukken. Dat, lukken nee. Daar gaan we over nadenken. Ja, oké. Okay. Nee, dus we zijn langzaamaan begonnen en uh, daaraan merk je dat het natuurlijk het evenement weer dichterbij komt. Ja, ja. ja. En uh, daar worden we weer kei, keihard aan gaan uh, werken en dat het weer een fantastisch evenement is. Helemaal, helemaal goed, Robert. En wellicht uh, kom je nog even voor de, voor de microfoon... Uh, tijdens onze uitzendingen van de Absoluut. historische Grand Prix. Hartelijk bedankt. Heel vast. graag. En heel veel succes met de voorbereidingen van de Formule 1. Dank je wel. Dank je wel. En een fijn weekend. Hè? Hoi, hoi, hoi. Hoi, hoi. We gaan afsluiten met... Um, ik denk techno, Troy. Klopt dat? Uh, pump up, pump it up. 30 seconden. 30 seconden. De presentatie was dit keer in handen van Roy Dongen en Hans Botman. Uh, Technische muziek, uh, heel goed gedaan. Pim, uh, grote klasse. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104,5. En in de ether op 106,9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 12 uur.